dit is evenal te jong met het en west journaal. in de grote Amerikaanse steden flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft de New York Times, die er onderzoek naar deed. De toename was het grootste in Milwaukee, de hoofdstad van de staat Wisconsin. Daar werden 104 mensen vermoord, een toename van 76 procent. In St. Louis steeg het aantal moorden met 60 procent, Baltimore met 56 procent en Washington met 44 procent. De krant heeft geen verklaring voor de stijging. De laatste jaren nam het aantal moorden in veel Amerikaanse steden juist af. Het Openbaar Ministerie in Groningen looft 10.000 euro uit voor de tip die leidt naar de afperser van supermarktketen Jumbo. De afgelopen weken zijn weliswaar honderden tips binnengekomen, maar dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak. In mei, juni en juli kwamen een aantal bomdreigingen binnen bij Jumbo-filialen. Eerst waren alleen winkels in Groningen, het Doelwit en later ook een in Zwolle.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 Zorgen over de stagnerende Chinese economie zijn de belangrijkste oorzaak. Eerder sloten ook de Amsterdamse AEX-index... en de beurzen in Frankrijk en Frankfurt en Parijs met verlies. Het weer. Aan de kust nog een bui. Verder droog en opklaringen met minima tussen 9 en 14 graden. Plaatselijk kans op mist. Overdag licht wisselvallig met buien en soms wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Vooral in het noorden waait het flink.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 Als je bitch wil chillen is het geen probleem dan ga ik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 shine like diamond ice and I'll show you